spreken deze morgen, is namelijk over het evangelie. Het evangelie. Het evangelie. Vandaag van de dag hoor je heel veel over het evangelie. Het evangeliseren. En uh, het is toch iets wat heel verwarren is. En iedereen die ziet dat en verstaat het eigenlijk op zijn eigen manier. En alles wat wij weten en wat we denken dat het goed is, uh, is toch zo dat uh, wij hebben gelijk. En de ander moet het maar weer een beetje op, op gaan zoeken hoe dat precies zit. Kijk, en ik ben uh, teruggegaan naar de bron om te weten wat eigenlijk het evangelie betekent. Evangeliseren. Ik heb gisteren een verhaal gehoord van een gemeente... Die 140 man stuurt om te evangeliseren. Dan gaat een ploeg van 70 man de ochtenduren pakken. Van 9 tot 12 half 1. En half 1 komt er een verse ploeg en die gaan dan door. Prachtig mooi eigenlijk. En uh, eergisteren, toen kreeg ik eigenlijk een flyer van een uh, fellowship. Afijn, er kwam een jonge man naar me toe op mijn werk. Normaal zit ik altijd binnen, want deze keer zat ik buiten. Lekker in de zon. En die jonge man kwam naar me toe. En die ging dus over Jezus spreken. En dan zei mijn collega's, oh, bij mij moet je niet zijn. Hij zei, dat moet je bij hem zijn. <lacht> dus hij kwam naar me toe. En uh, hij gaf me deze flyer. Hij zei, misschien, misschien zien we je nou nog wel. Dus ze zat een beetje te lezen... Er staat hier Edwin, gedoopt door de onderdompeling, heeft de heilige Geest ontvangen en spreekt in tongen. En nog een naam. En ik las hier achter over genezingen, voorspellingen, heilige Geest, dopen. Ik heb die man verder niet meer gesproken. Ik heb hem niet meer moeilijker gemaakt dan hij al heeft eigenlijk. Maar mijn collega's die willen wel even weten waar het over gaat. Die waren wel nieuwsgierig eigenlijk over, over, over, over dit verhaal. Wat doet die man nou eigenlijk hier? Hij zit gewoon verkeerd. Hier zitten allemaal werkende mensen. Ja, maar fijn om elkaar het verhaal kort te maken. Ik heb ze een stukje uitgelegd. Maar de vraag is, wat is eigenlijk het evangelie? Wat betekent dat woord nou eigenlijk evangelie? Iedereen evangeliseert. Het is heel mooi in deze tijd... ...komt er vaak dus een, een hele grote tent in Nederland. In Rotterdam heb je dat, in Papendrecht heb je dat. Een hele grote tent, een hele grote bus... ...met uh, caravans, en, uh, afijn een uh, hele grote logo, flyers. Er komen heel veel mensen, zeg maar. En op bepaalde tijden wordt het, dus het evangelie verkondigd of uh, verspreid. En uh, nou, het, het ziet er dus eigenlijk wel allemaal mooi uit. Dat heb je in Rotterdam ook. Dat heb ik al ruim 35 jaar gezien in Zuidplein. Ieder jaar opnieuw zat er een tent... En dan worden de mensen uitgenodigd. En er wordt muziek gemaakt. Maar wat, wat eigenlijk is het Evangelie? Wat is eigenlijk het Evangelie-boodschap? Wat betekent het woord eigenlijk Evangelie? Blij de boodschap? Zegt hij. Nou, ik zeg er Amen op. Er zijn dus heel veel mooie dingen die we horen. Maar ik zal je nog verrassen. Daarom sta ik eigenlijk hier. Weet u, vanmorgen hoor ik al, wat, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Is het nou door de bossen dat we de bomen niet meer zien? Of is het door de bomen dat we het bos niet meer zien? Nou, Jeannette die zegt, nee, door de bomen zie je het bos niet meer. Ik zeg, dat is ook goed. Maar zo ingewikkeld vind ik het Nederlandse taal eigenlijk. Ja, uh, en daarom wil ik dus eigenlijk over deze, deze materie eigenlijk met u over spreken. Ook, ik hoop dat we hier wat van leren. Het evangelie is op zichzelf... Niet iets nieuws. U zei al, het, is, het, is, het betekent het goede nieuws. Maar wat is dan het goede nieuws? Als u, als u zeg maar naar Schiphol toe gaat... en uh, u verwacht iemand... en u kent dus gewoon even op de borden kijken dat het vliegtuig is geland... dan is dat het goede nieuws. Nog meer, als de deur open gaat. En u ziet dus de persoon waar u eigenlijk op, op, op wacht op dat moment. Dat is het goede nieuws. Maar met het evangelie is het precies hetzelfde. Het is niet anders. Het is geen andere boodschap. Het is iets wat de mensen al lang hadden verwacht. Het is niet iets nieuws op zichzelf. Het is wel zo dat wij er wel van gemaakt hebben over het evangelie van Jezus... Nou dat is wel mooi, maar ik vind dat niet terug. Die blijde boodschap schijnt toch heel anders te zijn. Het, het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Deze evangelieën, dat zijn de, de schrijvers van het evangelie. Matthäus is de schrijver van het evangelie. ...de schrijver van het goede nieuws. De evangelisten zijn dus de mensen... ...die dat goede nieuws brengen. Niet meer en niet minder. Je hoeft dus ook niet verbonden te zijn aan een kerk. Dus eigenlijk kan iedereen die het woord kent... ...een evangelist worden. Maar nogmaals, de evangelisten... ...die waren vroeger nodig... En niet nu. Niet dat het verboden is om het te doen. Maar vroeger waren ze heel belangrijk. Waarom belangrijk? Want vroeger was er namelijk nog geen Bijbel. Ze hadden alleen de Torah en de profeten. En ze hadden geen Bijbel. En bovendien is er heel veel evangelie geschreven in die tijd. Alleen Marcus, Lucas, Johannes... Die zijn, die zijn namelijk uitgekozen in de kanon om in deze Bijbel te bundelen. De rest niet. Maar wat is er dan zo belangrijk aan het Evangelie? Nou, het is gewoon nodig, want toen Yeshua in, in, op de wereld kwam en hij ging Jeruzalem binnen, waren er eigenlijk nog maar een rest. Van Israël die gered werden. Als Paulus over de rest van Israël spreekt. Dan is het alleen maar dat restje. Die toen met Yeshua wandelde. Jeruzalem binnen. Meer was er op dat moment dus niet. Dat zijn mensen die dus Yeshua hadden erkend en herkend. En aangenomen. De rest is er, is er gewoon niet. De rest moeten dus na de hand... ...tot hem komen. En daar waren die evangelisten gewoon nodig. Maar... ...wat moeten ze dan vertellen? Hier gaat het namelijk om. Wat moet je dan vertellen? Kijk, je kan natuurlijk een hele Bijbel vol vertellen... ...maar dat schiet dus gewoon niet op. Je bereikt er dus niets mee. Want... Zoals we toen alles beter weten, doen we het vandaag van de dag ook. Precies hetzelfde. Er is een man. Zijn naam is Lucas. Lucas is een heiden. Het is een Griek. Hij is niet een Hebraeër. En ik vind het heel mooi om dit te bestuderen. Omdat de andere drie wel weer Hebraeërs zijn. Dus Ma Marcus en, en Matthäus en Johannes, dat zijn. Allemaal Hebraïërs. Die hebben allemaal Yeshua persoonlijk gekend. Maar Lucas daarentegen heeft Yeshua nog nooit gezien. Maar het is een pintere kerel, een pintere man. Hij is arts en hij heeft Paulus als vriend. Paulus is, uh, zeg maar zo, een knecht van Lucas aangaande het schrijven van het woord. Lucas is heel secuur. En hij heeft namelijk twee boeken geschreven. De ene heet namelijk Lucas en de andere is het boek Handelingen, door dezelfde geschreven. Daarom wil ik met u samen eens even naar het boek, het boek van Lucas. Lucas 1, vanaf vers 1. In mijn Bijbel, ik lees hier uit de Grootnieuwsbijbel, een oude staat inleiding hij zegt hier hooggeachte Theophilus, vele personen hebben geprobeerd een verslag te maken van de gebeurtenissen die zich onder ons hebben voltrokken in overeenstemming met wat ons is overgeleverd door degenen die van hem van, uh, van het begin af ooggetuigen zijn geweest en zich in dienst hebben gesteld van het evangelie Daarom leek het me goed ook zelf nog eens de loop van de gebeurtenissen nauwkeurig na te gaan. En alles in de juiste volgorde voor u opschrift te stellen. Het gaat er mij daarbij om dat u zult inzien hoe betrouwbaar de verhalen zijn die men u heeft verteld. Ik vind het heel mooi dat dit, dat dit erop staat... Vaak lezen we dat over het hoofd, die inleiding. Hier laat hij dus horen dat eigenlijk deze evangelie sowieso geen biografie is van Jezus. Ja, want dan schieten we echt veel tekort. Want we kennen alleen zijn geboorte en na de hand toen hij een, uh, groot is geworden. Maar daartussen weten we dus eigenlijk maar heel weinig. Kijk, er zijn verhalen dat ze zeggen dat, ja, dat Yeshua die is getrouwd en die heeft kinderen. En enfin, je hebt nog meer van die verhalen. ...in deze wereld, die dus nog meer dingen vertellen... ...als wij, wij kunnen weten in de Bijbel. Of dat waar is of niet, ik weet het niet. Ik kan alleen maar spreken wat er in de Bijbel staat. Het mooie van alles is, hij is zelf geen Jood. Hij is een Griek, een heiden zoals wij. Het is mooi dat dit ook toch tussen die twee... Of die te, ...tussen die drie evangeliën mag geschreven worden. Een Griek tussen het Joodse volk. En dat het opgenomen is in de kanon, in de Bijbel. Uh, waarom ik dat zo mooi vind is, omdat het uh, objectiever verklaard kan worden. Het is namelijk een verslag van Yeshua toen hij op deze aarde loopt. Het is geen, wat je noemt iets nieuws op zichzelf het is iets wat al wat, de, wat het Joodse volk of het volk Israël al lang heeft verwacht dus iets nieuws is dat niet het is ook, een, het is ook een, een man die Lucas die recht voor zijn raap is hij vertelt hier dingen u vindt in Lucas dingen die je in de andere evangelieën niet leest helemaal niet want vaak doet het ook pijn. Het doet zeer. Als ik de gebeden hoor van deze gemeente over het volk Israël. Dan kan ik de pijn voelen. Maar ik wil een stukje, een stukje voorlezen. In deze niet herziende Bijbel. De groot nieuws. Over de uitspraken van Lucas Over de Hebreeën. Dan ga ik even naar. Handelingen 1. Vers 1. In mijn eerste boek Theophilus heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan heeft en geleerd heeft. Vanaf de tijd dat hij zijn werk begon tot de dag waarop hij werd opgenomen in de hemel. Voor zijn hemelvaart had hij door de heilige geest eerst nog aanwijzingen gegeven aan de mannen die hij als zijn apostelen had uitgekozen. Zo zie je dus dat Lucas de boeken Handelingen en de Evangelie van Lucas heeft geschreven. En waarom ik het zo mooi vind, hij is recht voor zijn raap. Nu wil ik even lezen, Lucas 19. Het gaat mij over de rest van Israël op dat moment. Er waren niet meer Joden op dat moment. Dat was maar een overblijfsel. Als hij over de overblijfsel heeft gesproken in Romeinen, dan bedoelt hij dus hiermee. Lucas 19, vers 41. En er staat hier bij mij boven geschreven, Jezus huilt om Jeruzalem. Toen hij dichterbij gekomen, Jeruzalem zag liggen, kreeg hij tranen in zijn ogen. Ik denk dat er wel... Wat heel veel van ons gebeurt als we Jeruzalem naderen. En dan zegt hij hier. Als ook jij op deze dag eens wist wat vrede brengt. Zei hij. Maar je hebt een blinddoek voor. Want je zult dagen beleven dat je vijanden je zal belegeren. Je insluiten en van alle kanten in het nauw brengen. Ze zullen jou met al je inwoners van de aardbodem wegvagen. En je met de grond gelijk maken. Dit zal allemaal gebeuren. Omdat je geen oog hebt gehad. Voor het moment waarom je God je kwam opzoeken. Dat schrijft Lucas in zijn evangelie. Er is geen ene evangelie die zo'n uitspraak heeft gedaan. En ik weet dat in andere bijbeltjes... Wat milder is geschreven, maar broeders en zusters, uh, vaak zeggen we dat, dat het een herziende editie is. Maar soms doen de vertalers gewoon woorden wegzetten. Wat wel erin hoort, om alles maar een beetje bespreekbaar te maken. Hierover hoef ik niet meer veel te zeggen, want we hebben het allemaal wel mogen weten. Als we de geschiedenis kennen. Over het volk Israël. Wat er met hen is gebeurd. Maar nu terug over het evangelie. Wat nou is de kern... van het evangelie? Wat is nou het kernverhaal van het evangelie? Als je vandaag van de dag mag horen... dan moet iedereen zomaar een christen worden. Want je wordt genezen... Ze kunnen voor je bidden. Er zijn speciale teams die voor je bidden. En uh, nou ja, uh, je komt niks tekort. Want je wordt gewoon een kind van God. Bid nog maar. En dan is het klaar. Je kan met mij mee bidden. Voor de televisie. Ja, geef je leven aan God. En zo eenvoudig is het gewoon. Sluit je eigen aan aan een gemeente. Ja, en het komt gewoon allemaal goed. Maar is dat dan het evangelie? Is dat het evangelieboodschap? Kijk, en vaak wordt er ook nog gezegd, dat wordt er eigenlijk gewoon een tekst uit de Bijbel verkracht. Ja, van de uitspraak van Paulus. Ja, het is altijd van hem, maar dan kunnen ze alle kanten op. Dat Het maakt dus niet meer uit, in ieder geval wordt Jezus Christus gepredikt. Maar dan halen we ze uit de context, want dat staat er helemaal niet in. Ik ga het vandaag ook niet over hebben. Waarom ik zo fel ben geworden hierin. Ik word er dagelijks mee geconfronteerd. Maar wat is nou de kern van het evangelieboodschap? Dat staat er allemaal in. En dat is wat we allemaal geleerd hebben. Zijn we allemaal groot mee geworden. Wij zien dat allemaal hier uit ons straatje. Maar hij is gekomen en eigenlijk hebben de mensen verwacht wat er komen zal. Het juiste enige antwoord is namelijk dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Dat is wat het volk Israël verwacht. En al dat andere, dat zijn dingen wat er omheen horen. Maar Yeshua... Is de Messias. Maar hij is gekomen voor zijn volk. Hij is gekomen voor zijn volk. Jezus is de Christus, zegt de Griek. De Zoon van God. Als u dus de, de vier evangelieën gaat lezen. Dan moet je hier uitkomen. En al het andere is. Ik, maar, ik heb altijd een kolom met belangrijke zaken. En een kolom met minder belangrijke zaken. Van het oog van de Hebreeën gezien is de enige missie, de enige evangelie die ze moeten verkondigen aan de Hebreeën. Yeshua is de Messias. Yeshua is de, is de gezalfde op zijn Hebreeus. Maar Lucas is een heiden die zegt, de Christus, Jezus, dat is de Zoon van God. Dat is het antwoord. De evangelist, die heeft alleen maar te zeggen tegen de Hebreeën: Yeshua is de Messias waar hij op wacht. Dat is alles, maar dan ook alles wat hij moet vertellen. Want de rest weet hij al, maar hij wacht op Yeshua. De rest is overbodig. Er is niks nieuws. Je, je, je geeft geen nieuwe boodschap. Dat niet, ze hebben de Torah en de profeten te houden de profeten hebben want alle tijden hebben, hebben ze uh, het volk geleerd binnenkort daar komt de Messias de Samaritanen die weten dat de zoon van David zal komen en weet hij wat hij zegt ik ben het begrijp je, toen aanbaden ze hem Uh, we kunnen vandaag van de dag makkelijk zeggen... we zijn evangelisten. En wat doen we dan? Kom tot mij, en ieder die vermoeid en belast zijn... ik zou je rust geven, ik zou je genezing geven... maar daar gaat het niet om. Want hij kwam namelijk... voor de verloren schapen van Israël. Ik ga, ik ga even nog... Uh, een stukje lezen in Handelingen 28. Wat hier staat... Wil ik even voorlezen, maar het geldt ook voor ons vandaag. Handelingen 28, vers 25. De Joden waren het onderling niet eens. En bij het afscheid zei Paulus nog dit ene woord: Hoe juist heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw voorvaderen gesproken? Ga naar dit volk en zegt. Luistert zo goed als u kunt. Verstaan zult gij niet. Kijk scherp als u wilt. Zien zult u niet. Want het hart van dit volk is ontoegankelijk. Ze hebben hun oren toegestopt. En hun ogen gesloten. Want anders zouden ze zien met hun ogen. En horen met hun oren. Ze zouden in zich Verkrijgen, tot inkeer komen. en door mij worden genezen. Wie heeft de ogen en de oren doof en blind gemaakt? Dat hebben we zelf gedaan. Ze hebben zelf hun oren toegesloten. Vandaag van de dag zijn er genoeg mensen. Ja, mijn broeders en zusters, die echt gewoon voor de waarheid zeggen: van: jongen, je hebt het helemaal fout. Je bent verdwaald, je bent abuis, je zit er helemaal naast. Hoe meer je leert, hoe minder je weet. Ik sluit mijn ogen dicht voor die dingen. Ik geef de geest geen kans om in mij te komen. Want ik weet het zo goed. Dat heeft het volk van, van God ook gedaan in die tijd. Wij doen precies hetzelfde. We hebben steeds maar over een sluier. Ja, er staat er ook over die sluier. Moeten we ook in de context lezen. Moeten we ook het verhaal goed kennen. Waarom het zo staat. Maar er zijn genoeg vandaag van de, uh, vandaag van de dag mensen die zeggen van... Ah, die Sabbat, dat maakt allemaal niet zoveel uit. In ieder geval wordt Jezus Christus gepredikt. Het maakt niet uit. Maar er staat er helemaal niet in... Paulus heeft dat ook nog nooit gesproken. En als u eens een keertje tegenkomt, moet u het maar met mij even over hebben. Hij heeft dat nooit gezegd, dat kan hij ook nooit zeggen. Het gaat namelijk om de bedoelingen waarom ze dat gedaan hebben. Ze verrijken zichzelf daarmee. Maar niet dat het niet uitmaakt. Als je een ander evangelie vertelt, als, als, als deze evangelie wat er hier in de Bijbel staat. Dan staat er in de Bijbel dood. Je zet mensen in, in, op het verkeerd been. Op een dwaalspoor zet je ze. De enige boodschap die we moeten brengen is. Dat Jezus de Christus is. De Christus. De gesalfde is. Wij, wij worden gesalfd door het woord. Vroeger werden ze allemaal gesalfd met olie. Alle koningen worden met olie gesalfd. Yeshua is gesalfd door de heilige geest. Bij de doop. En hij predikt het koninkrijk van God. Toen hij kwam, toen kunnen we op deze aarde in het koninkrijk van God leven. Doen wat hij zegt. En dan kunnen we op deze aarde met twee benen op de grond staan. En toch, zoals het zegt, in de hemel zijn met ons hoofd. Dat is eigenlijk de kernboodschap van het evangelie. Al dat andere, dat zijn bijzaken. Het is dus gewoon verkeerd wanneer we zeg maar, gaan evangeliseren... en dat we zeggen van... kom maar eens even hier, ik zal je dus even genezen. Ik zal je zorgen allemaal weghalen. Er zijn mensen die dan, die dan genezen worden. Absoluut. Waar? Geen spel tussen te krijgen. Maar dat is niet de boodschap van de evangelie. Uiteindelijk moeten ze bekeren. Uiteindelijk moeten ze bekeren. Ja... Maar daarom zei ik ook, hij zit, er heel, hij zit er direct naast. Maar de boodschap is, dat Yeshua is de Christus. Waar ze op gewacht hebben. Maar de kern daarvan is, dat Yeshua de Messias is. Want als we dat niet zo bekijken, dan is er gewoon een nieuwe weg om naar hem te komen. Wanneer we, wanneer we ons hart openstellen... Ze zeggen van, ik weet het niet, maar dit wil ik weten. Van Vader, echt waar, ga door je knieën. Dit gebed heb ik gebeden toen ik de, het volk Israël lief ging hebben. Vijf jaar geleden wist ik hier totaal niets van af. Helemaal niets, begrijp er helemaal niets van. Romeinen 19 en 11, nooit van gehoord. Nooit begrepen. Eén gebed was genoeg. Diezelfde nacht werd ik opgewekt uit mijn slaap. En ik kan alleen maar zitten en de Bijbel lezen en begrijpen. Omdat het gebed alleen maar ging van vader, ik begrijp het helemaal niet. Maar laat het me zien. Je moet bereid zijn, je moet, je moet het willen. Want als we dus toestoppen, ik heb echt met mensen gesproken tot vervelend toe. Hou alsjeblieft op. Praat er ook nooit meer over. Praat er nooit meer over. Want ze hebben de oren toegesloten. Ze zullen het nooit zien. Dan komt er een tweede fase. Dat gaat Yahweh verzorgen. Dat je op een gegeven moment in een leugen gaat geloven. Dat doet niet de duivel. Nee, dat doet Yahweh. Onze vader doet dat. Gek hè? Maar zo staat het namelijk geschreven. Ik kan er niet anders van maken. Het staat er allemaal geschreven hier. Daarom moeten we dus openhartig zijn. Bereidwillig zijn. Om het te begrijpen. Want deze woorden komen niet van mijzelf. Komen echt niet van mezelf. En ik ben blij. Voor Lucas. Een heiden. Die zo openhartig. Geschreven heeft. hier, zorgvuldig. Dus hij is dus niet een, een, hoe noemen we dat? Iemand die uh, ongeschoold is ofzo. Maar het is echt wel een, iemand die, die weet waar hij het over hebt, Hij heeft het onderzocht voor die hoge mannen in die tijd. En hij zegt wat je nou allemaal gehoord hebt, dat klopt. En Lucas die brengt een evangelie. Wat niet in de andere evangelieën staat. En er is maar één ding belangrijk als u dus denkt te evangeliseren in Israël om te zeggen dat Jezus de Christus is of Joshua de Messias is de Zoon van Yahweh en dan mag die kans als zij als zij bereidwillig zijn om het aan te nemen of zeker in de voordeel van de twijfel te geven hoeven we nog niet aan te nemen wat ik nog gehoord heb zal dat waar zijn of zal dat niet waar zijn? Maar dan komen ze in de buurt. Komen ze wel in de buurt. Maar als wij alleen maar proberen te verkopen. Dat de genezing. Dat dat het boodschap is. Dan kom je teleurgesteld. Echt waar kom je teleurgesteld. Dan word je teleurgesteld als christen. Ik heb eergisteren nog iemand gehoord en gezien op de televisie die is, is geridderd deze vrouw is 90 jaar oud misschien heeft hij dat ook gezien die heeft 70 jaar voor haar zonen gezorgd die heeft 70 jaar gebeden ieder dag opnieuw uit de mond van de persoon zelf haar twee zonen die zijn blind geboren doof geboren en ze zorgen er iedere dag voor. Ze zien niks, ze horen niets, ze kunnen ook niet praten. Als wij de genezing als evangelieboodschap verkondigen, dan doen we dat fout, doen we echt verkeerd. Maar dat is de boodschap niet. Dat zijn bijzaken. Ik hoop dat u een beetje begrepen hebt van de boodschap. En dat we nog dagen mogen genieten. Amen.